een tankwagen met zoutzuur na een aanrijding op de A73 bij Roermond was opengescheurd. Er ontstond een gifwolk en automobilisten werden geëvacueerd. Vanmorgen reed op de A2 bij echt een vrachtwagen door de middenberm. Het opruimen van de ravage gaat zeker tot het begin van de avond duren. Bulgarije gaat langs een groot deel van de grens met Turkije een hek zetten om zo de toestroom van vooral Syrische vluchtelingen in te dammen. Het hek moet 160 kilometer lang worden. De Bulgaarse regering verwacht in het voorjaar een nieuwe stroom vluchtelingen. De VN-vluchtelingenorganisatie is kritisch. Volgens de UNHCR brengt het hek mensenlevens in gevaar. De Nederlandse overheid wil vaker de bankrekeningen van terreurverdachten bevriezen... door hen op de nationale terreurlijst te plaatsen. Banken mogen die mensen dan ook geen geld meer lenen. Sinds vorige zomer zijn negen verdachten op de nationale terreurlijst geplaatst... en minister Koenders laat de Tweede Kamer weten dat het kabinet dit vaker wil gaan doen. Opnieuw is in Brabant een grote organisatie voor huishoudelijke hulp failliet gegaan. Het is Pantijn Huishoudelijke Hulp. Het faillissement is volgens Pantijn een gevolg van de bezuinigingen in de zorg. Er werken 1800 mensen. Vorige maand ging ook thuishulporganisatie Thebe met bijna 2000 werknemers failliet. Het weer, de buien trekken weg, vanuit het westen klaart het op. Vannacht gaat het regenen en stevig waaien met zware windstoten. Langs de noordwestkust is er kans op, no op zuiderstorm. Morgen wordt het 9 graden. Dit was het NCFM verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene De Geest bij de ANWB. Je krijgt de files in de Randstad vanaf 5 kilometer. Op de A12 Utrecht Den Haag bij Noodorp... 5 kilometer door een ongeluk. De A13, daarna Rotterdam... bij knooppunt Kleinpolderplein 5. 14 kilometer, maar liefst op de A15... van Rotterdam naar Gorkum tussen Papendrecht en Gorkum... staat er een kapotte vrachtwagen... waardoor de rechte rijstrook dicht is. Op de A16 van Rotterdam naar Breda... tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk... 7 kilometer op de parallelbaan. En op de A27 Utrecht-Gorkum...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 Zometeen meteen dan gaan we het eens even hebben over alcoholgebruik. Want jij hoort natuurlijk over dat het super slecht voor je is en dat je dat zo min mogelijk moet doen. Maar we kennen ook A Drink Keeps the, They Keeps the Doctor Away. Dat schijnt helemaal waar te zijn. Verder hebben we het over metro's die stilstaan op de Sparklerweg. En nog meer ongein in deze nieuwe editie van ZFM Beatman. Hart welkom terug aan je jonge Ken en hier is Fuck Stevenson Sweet. get a drink of soda pop around here when I was a boy I dreamed of a place in the sky playing in the fields battling with my shields bows made out of twine I wish I could see this world again through those eyes see the child in me hear my fantasy never growing old met Hardbone Chris Jones, Young Again. En ook nog Fox Stevenson, die trapte af met Sweet Soda Pop. Goedenavond! Welkom bij een nieuwe editie van ZFM Beatsmaster. Uh, ja, ik heb gisteren een hoop meegemaakt. Ik um, stap in de metro uh, vanaf school, ik studeer in Amsterdam. En je moet je natuurlijk voorstellen, de hele dag was er al nieuws... dat er uh, mogelijk aanslagen gepleegd zouden gaan worden op Amsterdam. Dat is natuurlijk uh, dat is al langer bekend. Uh, maar het was heel erg in het nieuws gisteren van ja, wat er in Parijs gebeurt. Dat zij zomaar ook eens in Amsterdam kunnen gaan gebeuren. En um, op school hadden we het erover die dag. En we zaten ineens allemaal van, wow, we studeren in Amsterdam, hartje in het centrum, weer wel goed. Het was een beetje stom, maar die angst die, die was er een beetje ineens. En ik stap in die metro en um, op Parklerweg, dat um, is een van de haltes onderweg naar Amsterdam-Zuid... waar ik de trein pak naar Hoofdorp, um, daar moesten we ineens allemaal die metro uit... En ze konden niet vertellen waarom, alleen dat er wat aan de hand was bij Amsterdam-Zuid. Nou, mijn hart zat in mijn keel. En er was een uh, Frans koppel, die waren al de hele tijd amicaal Frans tegen elkaar uh, aan het spreken. Die uh, vonden dat helemaal niet leuk. Die zaten daar echt heel erg gestresst. En uh, toen moesten we allemaal die metro uit en er werd vaag gedaan. En, en uiteindelijk uh, kregen we het bericht dat er um, op uh, Amsterdam-Zuid uh, ergens in de buurt... een uh, trein vastgelopen was op het spoor en dat wij daardoor niet door konden... Maar dat was vrij raar, want we waren met een metro. En een metro heeft gewoon een apart spoor. Dus dat was een beetje een vreemd verhaal. Er ontstond een beetje onrust. En toen uiteindelijk, mochten we een kwartier later, mochten we met de nieuwe metro, mochten we toch die kant op. Toen bleek dat het toch inderdaad die trein was. Raar verhaal nog steeds. En ik kom daar op Amsterdam-Zuid, waar ik uitstap. Um, en daar is een of ander feest geweest. En ik stap eruit. En het is druk. De politie, dronken mensen. Ik voelde me helemaal niet fijn en veilig. Dus ik ben ontzettend blij dat ik gewoon hier nu zit... en dat het allemaal achter de rug is. Maar het was even stressen. Ik moet je eerlijk zeggen dat het voor het eerst in maanden was... dat ik me echt onveilig voelde. En dat is dan alles bij elkaar wat er gebeurd is in Parijs. Die berichten over Amsterdam. Dat iedereen zo vaag doet over waarom die metro dan niet door mag... dan dat gedoe op zo'n station. Het, ik voelde me er niet helemaal lekker bij. En dit is dus precies wat je niet moet krijgen. Dat die angst de overhand begint te raken... Wat die terroristen willen, daar was ik gisteren was ik ineens ondergeschikt aan. En dat is een van de meest angstige dingen die ik me maar kan voorstellen. En Eberhard van der Laan, die zat gisteren de burgemeester van Amsterdam bij De Wereld Door. En die zei ook, jongens, wij zijn met veel meer. Wij moeten de angst niet ons leven laten leiden. We moeten een vuist maken. En we moeten terrorisme niet ons leven laten leiden. Dus bij deze de boodschap... De, geloof er gewoon in dat er een, een, een trein is vastgelopen en dat er niks aan de hand is... Maar laat die angst je niet overnemen. Bij deze. Boodschapje van mij. Een maatschappelijk verantwoorde boodschap aan het begin van een nieuwe Beachmasters. Waar we gewoon lol gaan trappen hoor. Twee yes. uur fun hier op je woensdagavond. Met zometeen een nieuwe Alexandra Stan Vanilla chocolade. Oh Carly Rae Jepsen over de mooiste zaken in het leven. Call me maybe. Bel me nou een keertje. En Jos, Stone nu voor je. Hier bij ZFM. Tell me about it. je bouwen. Baby, baby Hey, Jussie, kom eens even langs. Hey, uh, ik ben hier naartoe komen rijden. En um, ik moet eerlijk zeggen: ik ben zo'n type die nou ja, altijd wel 10 kilometer harder rijdt dan, dan mag. Dus als er 50 staat, ik ben geen En um, Ik hou er wel van om mijn voet een beetje op het gas te houden. Wel normaal hoor, jongens, geen zorgen maken. Maar ja, ik hou er wel van. En de vraag is jij ook. Zou meteen gaan we het deze hebben over te langzaam en te hard rijden. We hebben ook nog iets over alcohol, dus je moet zeker blijven luisteren. Hoor je ook Alexandra Stens nieuwste: vanilla chocolade? Ladies and gentlemen! Masters, met de nieuwste Alexandra Stan Vanilla Chocolate. Nou, Carly Rae Jepsen, call me maybe. Ik weet niet of je dat ooit gezien hebt, maar op een 9gag... dat is een uh, internetwebsite met allemaal grappige plaatjes... dan heb je de Overly Attached Girlfriend. En dat is een vriendin die allemaal hele rare... overdreven attached dingen zegt, zoals... Uh, nou ja, bijvoorbeeld van... Your penis is my penis, allemaal van dat soort teksten. En um, dat is gebaseerd op een vrouw die echt bestaat... En die heeft uit een calmie Maybe parodie gedaan. En op een gegeven moment in de bridge doet ze... Nee, nee. En de eerste keer dat ik dat zag, heb ik daar zo ontiegelijk hard om gelachen. Dus omdat ik die niet wil onthouden, komt die even een stukje. Nee, nee. <laughs> die kop er ook bij. Nog, nog één keertje. Het is zo mooi. Maurice de Jonge. De hele video ga ik op onze Facebook zetten. Maurice de Jonge. Facebook.com/slash CFM Beachmaster. Maurice de Jonge. Lijkt die ook meteen goed? Blijf je op de hoogte van ons programma en vind je ook de Maurice de Jonge Hond van deze week terug? Een Roemeense vrachtwagenchauffeur die heeft zaterdagochtend 1500 euro boete gekregen voor te langzaam rijden. Hij reed met 70 km per uur over de vluchtstrook... en vervolgens met 40 km per uur over de snelweg. Agenten zagen op de N15 richting de Maasvlakte... een vrachtwagen op de vluchtstrook rijden. De agent keerde bij Harmsenburg om... op dezelfde weghelft te komen als de vrachtwagen. Daar reed de vrachtwagen nog steeds over de vluchtstrook... met een snelheid van 70 km per uur. Vervolgens reed de vrachtwagen de thomasen tunnel in... waar hij zijn snelheid liet teruglopen... tot een historisch lage 40 km per uur. In de tunnel bleef hij langzaam rijden... waardoor ...achteropkomend verkeer moest uitwijken... ...om een aanrijding te voorkomen. De agenten die gaven de chauffeur een volgteken. of de Merseijweg lieten ze hem stoppen... ...om, dat, om uh, hem te bevragen op zijn rijgedrag. De chauffeur, een 41-jarige Roemeen... ...gaf als verklaring dat hij de weg niet kende. En daar komt natuurlijk een vraag... ...over snelheidsmetertjes bij. Ik ben op de weg een snelheidsduivel. Dat is de vraag van deze week. Antwoord geven kan via de mail... ...kollaert ...of via Twitter at CFM Beachmasters. Ik ben op de weg een snelheidsduivel... Optie A, ik trap hem eigenlijk altijd wel te hard in. Ik rij niet als een pinkwin. Optie B, ik rij af en toe iets te hard, maar ik ben tijdens het rijden niet echt verward. Optie C, ik hou me altijd keurig aan het limiet. Ik wil geen boete of ongeluk in het verschiet. Of optie D, wat zeg je? Ik rij momenteel 420 km per uur en ik versta de radio niet zo goed. Wat geldt voor jou? Mail ik dan of twitteren. CFM Beachmasters. Ging dat nou snel? Ging die zwoele stem van mij iets harder dan 120 km per uur? Dan kan je de vraag ook teruglezen op facebook.com slash Beachman. Daar luister je naar met de Cobra, Starship en Sabi nu op je radio. You make me feel. Sophia Alice Baxter, not giving up on love. Zometeen hier host joke Chocolate Puma, die komt eraan. Eerst tijd voor je weerupdate van Meteo Consult. Vanavond eerst droog en helder, later vanavond en vannacht bewolkt en regenachtig. Aantrekkende wind en minimum temperaturen die liggen tussen de 1 en 5 graden. Morgen is het bewolkt en regenachtig, daarbij een stevige wind en 8 tot 10 graden. Vrijdag is er minder wind, meer zon, niet meer dan een enkele bui en het wordt 7 à 8 graden. Van je verkeersinformatie, hoofdmeldingen beperken ons tot de A-wegen en vertragingen langer dan 6 minuten. A2, Maastricht-Noord-Eindhoven. Ter hoogte van Knopend Kerensheide is een omleiding ingesteld. Komt door een, uh, een eerder ongeval. En daar tussen Urmond en Knopend het vonderen... een afsluiting van de spitsstrook aan de rechterzijde van de rijbaan. En tussen Born en Knopend het vonderen 7 kilometer langzaam rijdend verkeer Kost je ongeveer 7 minuten. De A5, Hoofddorp Amsterdam bij afrit Uimuiden. Daar een afgesloten afrit komt door bergingswerkzaamheden. Naar verwachting is de weg om 20.30 uur 30 vrij. En dat geldt ook ter hoogte van Uimuiden. Um, de A10, Koenplein Watergraasmeer tussen Oostdorp en Amsterdam Oost-Zuid. Daar 2 kilometer stilstaand verkeer kost ongeveer 8 minuten. En de Nieuwe Meer Watergraasmeer daar tussen Knoopend Amstel en Duivenbrecht. Daar 2 kilometer stilstaand De A12, Utrecht Den Haag. Tussen het Oude Rijn en Harmelen, daar twee kilometer stilstaand verkeer, kost je zes minuten. En tussen Zevenhuizen en Nooddorp is dat zelfs negen kilometer. Een verdraging meer dan dertig minuten. Daar ook twee afgesloten rijstroken. Komt door een ongeval. Daar 15 Ridderkerk Gorikum. Tussen Alblasserdam en Hardingsveld-Giessendam. Negen kilometer stilstaand verkeer kost je zeventien minuten. Komt door een pechgeval. A19, Breda, of sorry, A16 Breda-Rotterdam, Parallelbaan. tussen de knooppunt Ridderkerk-Noord en Rotterdam Centrum... daar 3 kilometer stilstaand verkeer. Dat was ongeveer 17 minuten en daardoor tussen Feyenoord en Rotterdam Centrum... een afsluiting van de rechterrijstrook. De A16 Rotterdam-Breda-Parallelbaan tussen Kralingen en knooppunt Ridderkerk-Noord... 4 kilometer stilstaand verkeer, gaat je ongeveer een half uur kosten. De A20, Hoek van Holland-Gouden, ter hoogte van knooppunt Blijn is een omleiding ingesteld, komt door een ongeval... en daardoor tussen Prins Alexander en 7 km. Stilstaand verkeer. Vertraging van meer dan 30 minuten en twee afgesloten rijstroken bij Moorderdrecht. Da 20, Gouda Hoek van Holland tussen knooppunt Terbrechtseplein en Rotterdam Centrum. Drie kilometer langzaam rijdend verkeer gaat je ongeveer negen minuten kosten. Da 27, breda gorikum ter hoogte van knooppunt Hoijpolder. Daar een omleiding ingesteld komt door een ongeval en daardoor tussen knopent Hoijpolder en Werkendam 10 kilometer stilstaand verkeer en een afsluiting van de linker rijstrook. Da 27, Utrecht-Gorikum tussen knooppunt Everdingen en Lexmond, 5 km. Stilstaand verkeer gaat je 12 minuutjes kosten. En dan nog de A73 Maasbracht nijmegen Ter hoogte van knopen het Vonderen is een omleiding ingesteld door een uh, ongeval met een vrachtwagen. Verkeer richting Venlo volg Eindhoven en daardoor tussen knopen het Vonderen en de Roertunnel ook een wegafsluiting. Ten slotte nog de A73 de andere kant op, nijmegen Maasbracht. ter hoogte van knopen Zaarder Heiken. Ja, een omleiding um, tussen Beifeld en Beest, daar 4 kilometer stilstandsverkeer. En een wegafsluiting op de, tussen Bezel en Roermond. En tussen Roermond Oost en Knoopend het Vonderen. Nou, tot zover, het is druk op de weg ja. jongens. Succes allemaal. Nog vier flitsers, sorry, vijf. De A2, Weert-Eindhoven tussen Marhezen en Leende bij 180.1. De A6, lelystad Muidenberg tussen Almere en Muidenberg bij 47.7. De A28, Harderwijk-Zwolle, ter hoogte van Harderwijk. Daarbij 54.0 gemeld door Kavita. De A32, Leeuwarden-Herenveen tussen Akrum en Heerenveen bij 50.4. En de laatste op de A50, Os-Arnhem tussen Nijmegen en Heteren. Daarbij 150.8. Heb je er eentje gezien die niet op mijn lijstje staat? Help mij en mijn medeweggebruikers. Stuur even een mailtje flitzers.nl of m.flitsers.nl Stefan Kolluit. met de hits van Beachmaster Ariana Grande be gotta, gotta, gotta, OG like Galantis ZFM Liedje waarmee de dj's het glazen huis ingingen. Ik hoop er ook al mee het glazen huis in te gaan. Take Me to Church bij CFM en ook nog Chocolate Puma... en samen met Firebeats. I can't understand. Goed, jongens, dames en heren, breaking news. Um, het is inmiddels 2,5 jaar geleden... dat ik begon met dit programma hier bij CFM. Toen zaten we nog aan het Gasthuisplein in het hartje van Zandvoort. Inmiddels op de Tolweg in een fantastische nieuwe studio... En dan um, kan ik toch al zeggen dat ik inmiddels 2,5 jaar hier een programma maak bij CFM. En niet schrikken, ik ga niet stoppen. Maar um, ik ga iets anders doen op de woensdagavond. Um, volgende week is namelijk de laatste uitzending van CFM Beachmasters die ik solo ga maken. Want vanaf 28 januari 2015 dan um, krijg ik een sidekick. Stijn Duursma is zijn naam, je kan hem uh, eerder gehoord hebben. Twee maanden geleden was hij hier met een hele groep. En uh, daar zijn wat gesprekken uit ontstaan. En uh, ja, nu kan ik vol trots aankondigen dat uh, over twee weken... CFM Beachmasters in een geheel nieuw format... in een geheel nieuw jasje um, terugkomt met een sidekick. En ik het dus niet uh, alleen maar voor het zeggen heb hier in dit programma. Ik heb er super veel zin in. We zitten vol met ideeën om uh, CFM Beachmasters nog groter te maken... en nog gaver dan het al is. En um, over twee weken dan gaan we dat doen. Dan gaan we hier uh, elke woensdagavond... Stefan en Stijn, CFM Beachmasters... een radioprogramma maken. Ik heb er super veel zin in. De, we, we stromen vol met ideeën. Alle twee van die idiote creatievelingen. En um, over twee weken... dan mogen we het waar gaan maken. Met um, de heldere woorden van mijn programmadirecteur... als het kut is, dan horen jullie het wel. We gaan er uh, mee aan de slag. En vanaf 28 januari hier elke woensdagavond... tussen 6 en 8... een vernieuwd CFM Beachmasters. Met mij... En met Stijn Duursma. Zuck hem op Facebook. Facebook. Is een hele rare jongen. Maar je, ja, je weet niet. Misschien val je daar wel op. Uh, over twee weken. Stefan en Stijn. Hier met CFM Beach Masters. En dan gaan we dat maar eens doen. En volgende week. is dus ook de laatste solo uitzending. Die ik ga maken. Waar we ook een beetje terug gaan kijken. Naar, uh, nou ja, naar 2,5 jaar CFM Beach Masters. Hartstikke top. Ik zal meteen hier Timbaland en Katy Perry. If we meet again. Magic is here Root In de Saturday meet. Saturday Put on my best suit, got in my car, rest like a jet, jet, jet, all the way to you, knocked on your door with heart in my head, to ask you a question. ...mix hier bij CFM. Een mailtje van Mike had je niet gewoon een lekker wijf kunnen regelen. Toch kan me. Ja, dat weet je dus niet, Mike. Maar die, die hebben we ook wel geregeld. Die zit onder het mengpaneel. <kluis> Dankjewel voor je reactie. Reacties zijn allemaal welkom uiteraard. Kollaard at hotmail.com Dat is @hotmail Is mijn mailadres, komt het hier binnen. Zometeen Galantis, run away. Anthem van Serious Request 2014. Katy Perry is hier met Timbaland. If we ever meet again Runaway, you and I Hier bij CFM Naar voor Katy Perry en Timberland If we ever meet again Ja, ik uh, hou wel van gas geven in de auto Maar jij ook, dat is de Maris jonge hond Deze week, antwoorden kan via de mail Kollaart Ben jij een snelheidsduivel De hele stelling kan je terugvinden op onze Facebookpagina Dat is facebook.com ZFM Beachmasters Waar binnenkort maar weer eens nieuwe persfoto's moeten komen Ga namelijk vanaf 28 januari dit programma met Stijnduursma op presenteren. Het is hier FM Beach Masters, meteen Ariana Grande, The Weekend, Love Me Harder. A Cressip komt eraan Go To Sleep. En hier is de nieuwe Madea. You're on! Disappeared. Why did you pretend I was too so?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 Op de cover van de laatste editie staat een spotprint van de profeet Mohammed. Onder meer de Turkse nieuws site T24 heeft de cartoon geplaatst. De Turkse vicepremier noemde dat een provocatie. Afgelopen zondag liep de Turkse minister van Buitenlandse Zaken mee in de Mars van de Republiek in Parijs. Ter herdenking van de twaalf doodgeschoten medewerkers van Charlie Hebdo. Het kabinet gaat door op de ingeslagen weg bij de bestrijding.